1 Uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Er is er een jarig, maar van hoera, hoera, hoera is geen sprake. De oorlog in Jemen duurt nu al drie jaar. En voor de Jemenieten is het één grote leidensweg. Straks Marije Broekhuizen van UNICEF in de Nieuwsbv. Over drie jaar honger, geweld en cholera. Maar eerst, Turkije is een onderzoek begonnen naar een Nederlandse spion in het land. Dat in het internationaal met Lieselot Thomassen. Turkse media melden dat het een Nederlandse diplomaat is... die als spion in Turkije zou werken. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, wat wordt er in de media gezegd over hem? Het grote nieuwsstation Ahaber laat beelden zien van een uh, ontmoeting tussen drie mannen. En onder die beelden zegt de presentator dat het om een Nederlandse spion gaat... die uh, in Turkije is inderdaad om informatie in te winnen. Hij zou, uh, het zou gaan om, om een diplomaat die zich voordoet als spion. Zijn initialen uh, AZ worden ook zelfs genoemd. En zijn taak is volgens Ahaber om spionnenwerk te doen... over banden tussen de Turkse regering en IS en over de Turkse operatie in Afrin. En ook twee kranten hebben vanochtend verhalen hierover, die berichten dat de Turkse inlichtingendienst die Nederlander al enige tijd zou volgen. En volgens die kranten heeft die Nederlander ook in Afghanistan gewerkt en is hij in Turkije met een diplomatiek paspoort hij zou afspraken hebben gemaakt met leden van de Syrische oppositie. Uh, geld aan die mensen ook hebben overhandigd. Dus het is echt een uitgebreid relaas. Uh, tot nu toe alleen in Turkse media. Dus we hebben nog geen bevestiging bijvoorbeeld van dit bericht van Turkse of Nederlandse autoriteiten. Nee. Verhoudingen tussen Nederland en Turkije zijn al een tijdje breekbaar. Um, als dit nou allemaal klopt over deze uh, Nederlandse man in, in, uh, die, die dus uh, zou spioneren. Wat voor gevolgen heeft dat dan voor de betrekkingen? Nou, uh, ja, volgens de Turkse media heeft de Turkse regering Nederland om opheldering gevraagd, dus daar zullen we op moeten wachten uh, of de Nederlandse regering of de Turkse regering iets, hier verder iets over gaat zeggen in het openbaar de Nederlandse Turkije hebben natuurlijk inderdaad sinds Maart vorig jaar ja, echt een diplomatieke crisis. Beide landen hebben hun ambassadeurs teruggetrokken. Gesprekken over het oplossen van die crisis zijn ook stuk gelopen. Hè, in januari nog. Dus ja, daarbovenop gebeurt dan dit. Het kan een storm in een glas water zijn. Het kan ook een nieuwe kras op die relatie zijn, die uh, natuurlijk toch al helemaal in duigen ligt. Dus ja, dit helpt in ieder geval niet mee. Uh, dat kun je wel zo zeggen. Nee, dankjewel. Lucas Waagmeester. Het dodental na de brand in een winkelcentrum in Siberië blijft oplopen. De Russische minister van noodsituatie zegt dat zeker 64 mensen om het leven zijn gekomen. De oorzaak van de brand is nog altijd onbekend. Maar er zijn een paar verhalen, zegt correspondent David-Jan Godfroy. Het eerste is dat, uh, dat er kinderen hebben gespeeld met een, met een aansteker... waardoor uh, ja, er brand is ontstaan. Een andere is kortsluiting. En volgens de eigenaar van het pand uh, zou het kunnen dat uh, een groep hangjongeren... Die, uh, die regelmatig verblijft in dat winkelcentrum of verbleef, moet ik zeggen... Uh, de brand hebben aangestoken. Uh, we moeten afwachten wat er uit het onderzoek komt. Tot nu toe zijn vier mensen opgepakt... Uh, er is er eentje bij die toezicht hield op de bewaking van, uh, van het winkelcentrum. De anderen zijn niet bekend. Uh, die, uh, die zijn vastgehouden voor verhoor. Worden daar waarsch daarna waarschijnlijk, althans als ze niet langer worden verdacht... weer vrijgelaten. Uh, ook dat is, uh, nou ja, zoals je kunt voorstellen, nog niet helemaal duidelijk. Uh, zoals er heel veel nog onduidelijk is zo kort na, na deze vreselijke brand.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 dat de imam bijdraagt aan het radicaliseringsproces... in de richting van het jihadisme. De Botlek en de Nieuwe Waterweg worden anderhalve meter dieper... om Rotterdam bereikbaar te houden voor de steeds grotere containerschepen. Vandaag wordt begonnen met de werkzaamheden. Op een industrieterrein in Heerlen is een grote hennepkwekerij ontdekt. In hun lood stonden zeecontainers en opleggers vol met hennepplanten. Er is nog niemand opgepakt. Het NOS Journaal. Het begrotingstekort van Frankrijk voldoet voor het eerst in tien jaar aan de Europese norm. En dat is goed nieuws voor president Macron. Hij wil economische hervormingen doorvoeren in Brussel. Daarnaast betekent het ook dat Frankrijk eindelijk eens positief in het nieuws komt, zegt correspondent Frank Renaud. Eindelijk gaat het dus niet over terreuraanslagen. Eindelijk gaat het dus niet over een oud-president... die officieel verdacht wordt van corruptie. Nee, het gaat over de staatsfinanciën. En dan ook nog op positieve manier. Dat zijn we niet gewend in Frankrijk. 2017 is dus afgesloten inderdaad met een begrotingstekort... dat onder die Europese grens van 3 ligt. Het is 2,6 Dat is echt goed nieuws, ja. In november kreeg Frankrijk nog een waarschuwing... van de Europese Commissie... vanwege een toen nog te hoge begrotingstekort. Jeroen Bell was vorige maand nog de chef de mission... bij de Olympische Winterspelen. Nu maakt hij de overstap naar de Hockeybond. Hij gaat daar per 1 mei aan de slag als technisch directeur. Meneer Bell, goedemiddag. Gefeliciteerd. Goedemiddag. Ja, dank u wel. We kennen u dus nog van het NOC-NSF. We kennen u ook als Oud Volleyball International. U hebt ook nog bij Zwolle in het voetbal gewerkt. Maar we weten eigenlijk niet bij welke hockeyclub u heeft gezeten. Nou, dat, dat kan kloppen, want daar heb ik niet bij gezeten, bij een hockeyclub. Nee. Nee, nee. Is dat dan nee. een voordeel voor uw nieuwe baan als uh, technisch directeur van de Hockeybond? Ja, daar zitten voor en nadelen aan uiteraard. Um, het, het voordeel is natuurlijk dat je vanuit een andere sport... en in, vanuit de rol van het NSF dus meerdere sporten kan kijken, uh, ook naar het hockey. Dus dat, uh, dat je wat invloed hebt van juist buiten het hockey over een aantal zaken. rondom ja, Hoe richt je een aantal dingen in rondom uh, de top? de topsportstructuren of uh, met de clubs, et cetera. Um, maar er zit natuurlijk ook, ja, het spelletje zelf, daar ben ik niet helemaal mee uh, uh, opgegroeid. Dus daar zitten wel wat, wat vraagtekens bij voor mezelf. Maar ja, daar hebben we ook weer genoeg mensen voor. Ik ben in de, Bond, de coaches, de assistentcoaches, die juist daar erg goed in zijn. Ja. Wat ziet u als uw belangrijkste taken straks? Ja, dat, nou, ik, het eerste wat ik ga doen is meer vooral uh, kijken en luisteren de aankomende maanden. Uh, en dan, uh, ja, dan zal ik tegen die tijd zo, zo, zo na de zomer, dan moet ik een goed beeld hebben van uh, ja, wat ik denk uh, wat ik zou kunnen bijdragen met name aan het, het tophockey. En dan moet je denken aan ja, wat, hoe, hoe is de structuur nu uh, wat zijn nu de de onderlinge verhoudingen, hoe ga je om met, uh, met elkaar, uh, dat soort zaken. Ja, u uh, heeft het zijn wel structuur en cultuur, denk ik. Ja. ja, u heeft het over die onderlinge verhoudingen. Want er speelt natuurlijk nu in de hockeywereld dat conflict... tussen de bond en de clubs over het afstaan ja. van de internationals... voor het Nederlands elftal. Ja. Ja, het komt niet echt in een gespreid bedje, zeg maar. Nou, kijk, de, de, de, de, dat speelt, en ik heb ook begrip voor, voor standpunten daarin. Uh, oh. en, en daar wordt nu al volop aan gewerkt... Uh, en volgens mij zijn er al goede gesprekken gaande. Dus uh, dat zal ongetwijfeld ook weer opgelost gaan worden. Uh, dus daar ga ik vanuit. Dus uh, en dat zal altijd blijven spelen. Omdat je dat belang nou eenmaal hebt van clubs en nationale helftallen. Uh, dat geldt voor elke sport. Uh, en volgens mij zitten daar uh, de clubs en de bond zitten daar nu goed, uh, goed met elkaar aan tafel. Oké, okay. meneer Bel, dank u wel. Dag hem. Het weer afwisselend zon en stapelwolken en lokaal kan een bui vallen. Het wordt 7 tot 10 graden vanmiddag. Morgen bewolkt en in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Als Donald Trump destijds het boek van Elvin Post had gelezen... had Stormy Daniels nu geen poot om op te staan. U denkt, hè? Jazeker, dat zo in de nieuwsbv. Nu eerst Jolanda van der Velde met de verkeersinformatie. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn is nog steeds dicht bij de afrit Hoenderlo. Vanaf Kootwijk staat er 8 kilometer met ongeveer een uur vertraging. Er is een vrachtwagen door de middenberm gegaan. Verkeer naar Apeldoorn rijdt het beste om via Ede en Arnhem. De andere kant op tussen knooppunt Beekbergen en afrit Hoenderlo... 20 tot 25 minuten vertraging. Daar is alleen de linkerreis ook dicht. Omrijden kan daar ook eventueel via Arnhem. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os... bij Ravenstein en kwartier... Tir-vertraging, Daar is de reis ook dicht. En de A67 Eindhoven richting Venlo is ook dicht tussen Asten en Afrit. Helden na een ongeluk. Vertraging is ongeveer een half uur. Verkeer naar Venlo rijdt het beste om via Weert over de A2 en de A73.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 heldere teksten. Ga naar klinkende taal.nl. Klinkende taal, een product van Lo van Eck. NPO Radio 1. BNN, Vara. De Nieuws -BV. Nogmaals goedemiddag. Het Nederlands elftal staat op het punt om de wereld weer te veroveren. Daar is de kerstversche bondscoach Ronald Koeman van overtuigd. Vrijdag tegen Engeland wilde het nog niet echt lukken. Maar na half twee hoor je hoe Sneeuwvlokje precies zijn doel kan halen. Nu eerst de drie derge driejarige verjaardag van dood en verderf. De Nieuws BV. geluid van een raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Raketten die werden afgevuurd vanuit Jemen ongeveer twaalf uur geleden. Want we zijn het alweer bijna vergeten, maar het is oorlog in Jemen... en dat al drie jaar lang. Er zijn veel burgerslachtoffers gevallen door de bombardementen en beschietingen... en er heerst besmettelijke ziektes en er dreigt ook vooral hongersnood. Meer dan twintig miljoen mensen zijn afhankelijk van voedselhulp en medicijnen... om te overleven. Ik praat erover met Marije Broekhuizen... die afgelopen drie jaar voor UNICEF in Jemen werkte. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je hebt daar dus drie jaar uh, gewerkt in die omstandigheden, ook geleefd. Hoe vaak heb jij zo'n raketaanval meegemaakt en wat doet het met je als je die geluiden hoort nu? Uh, ik kan niet op één hand tellen. Ik on oneindig veel voor mijn gevoel. Want het doet nog steeds heel veel. Met mijn. Me, toen ik net het geluidsfragmentje hoorde, dacht ik weer terug aan ja, hoe het begon drie jaar geleden. En ja, midden in de nacht. Zit je rechtop in bed en je denkt, wat is dit? En uh, ja, en dat, dat, dat blijf je gewoon altijd bij. Dat vergeet je nooit meer. Wendt het ooit, zo'n nee. raketaanval? Nee, helemaal nooit. Nee. Nee. Ik, ik, nee, het werkt het went nooit. Uh, als je een, een vliegtuig hoort dat overgaat, dan weet je gewoon... oh, er kan nu een bom vallen en je weet niet waar en je weet niet wanneer. Het went nooit. Maar je zit dan rechtop in je bed en wat doe je dan? Hopen dat het goed gaat. Hopen dat ze weten dat je daar zit. En dat ze je niet per ongeluk raken. Ja, ja het ja. is toch ongelooflijk? Ja. ja. Waarom zit je daar dan? Ja, omdat er heel veel mensen zitten... die eigenlijk helemaal niks met die oorlog te maken hebben. Die zijn onschuldig. Uh, en wat je al zei, 20 miljoen mensen zijn afhankelijk van hulp. Ja, maar jij ja. hebt ook niks met die oorlog te maken. En toch zit je daar rechtop in je bed tijdens zo'n rakettenaanval. Ja, ja, misschien is dat inderdaad een beetje raar. Ik denk dat veel mensen zich niet kunnen voorstellen... maar voor mij is het een vraag die ik mezelf niet eens stel. Nee, nee het voelt gewoon dat ik daar moet zijn en die mensen moet helpen. Maar daarom stel ik hem. Want ja. wat is die drive dan bij jou, dat gevoel? Ja, ik denk dat deze wereld zoveel beter kan zijn... als we elkaar helpen zonder te veel na te denken over... Oh, wat betekent dat voor mezelf? En dat is gewoon iets wat ik, waar ik aan bij wil dragen. Ja. Ja, nu was je vorig jaar uh, hier ook. Toen dreigde er een grote cholera-epidemie uit te breken. Hoe, hoe is dat afgelopen? Ja, dat is nog steeds een heel groot probleem. Uh, er zijn inmiddels meer dan een miljoen mensen... Uh, waarschijnlijk besmet geraakt met cholera. En uh, ja, dat is zo'n 3 procent, bijna 4 procent van de bevolking. Dat is enorm en, in een jaar tijd. Het is nu net wat rustiger, maar dat heeft vooral met seizoen te maken. Uh, dus minder... Zieken, omdat het kouder is en niet regent, maar regentijd komt eraan. En, uh, het wordt ook weer warmer? Het wordt weer warmer, dus dat is een heel groot probleem. En we, zijn, uh, we zijn wel iets beter voorbereid nu, maar ja, het is heel erg moeilijk om zo'n ziekte te stoppen. Ja, ja. Dit gaat al specifiek over cholera, maar wat zijn nog meer de grote problemen... waar jij iets aan probeert te doen, of UNICEF? Maar je hebt dus uh, difterie, dat is, uh, is zo'n ziekte... die dan juist uh, in het koudere, drogere seizoen weer voorkomt. Dus dat was eigenlijk de tweede ziekte... Die, waar we mee te maken kregen, ook heel veel kinderen aan overleden zijn. Uh, maar je hebt nog steeds 2 miljoen mensen op de vlucht... die ontheemd zijn, en uh, steeds meer. Want er blijft natuurlijk actief gevochten worden. Uh, ja, Ziekenhuizen die nog steeds dicht zijn, watervoorzieningen... die nog steeds amper doen. Het, het blijft gewoon uh, een heel groot probleem. Kinderen die niet naar school kunnen. Je ziet de kinderen daar... met, met geweren op checkpoints. En, uh, dat, dat zijn hele heftige dingen, ja. Maar zoveel mensen en zo weinig hulpmiddelen en ondertussen ook nog oorlog en aanvallen en raketbeschietingen. Hoe kan je helpen in zo'n situatie? Ja, je moet keuzes maken. Je moet heel strategisch zijn. Dus als je zegt: Oké, okay, met dit geld kunnen we A, B of C doen, laten we A doen. Dus bijvoorbeeld zorgen dat het watersysteem in de hoofdstad draait. Dan hebben mensen in ieder geval toegang tot schoon drinkwater. En ja, je moet keuzes maken, maar betekent dat je in een andere stad misschien niks kunt doen? Ja, het is heel moeilijk. Ja, maar die keuzes dat zijn, die zijn, die zijn toch niet te maken? Nee, maar ja, dat, is, dat is vergelijkbaar met een vrouw, een moeder, die moet kiezen. Oké, okay, ik heb 100 rial. Dat is zeg maar de, de Eminitische um, uh, munteenheid. Ik heb 100 rial. Wat doe ik daarmee? Koop ik geld voor mijn kind? Uh, sorry, koop ik uh, eten voor mijn kind, koop ik water? Of zo, uh, breng ik mijn andere kind naar het ziekenhuis? Dat is een keuze die je niet zou moeten maken. Maar die moet die moeder wel maken. En zo moeten wij ook kiezen. Ja, en hoe maak jij die keuze dan? Uh, cost efficiency Dus je, je zorgt ervoor: oké, okay, hoe kan ik zoveel mogelijk mensen bereiken met um, zo weinig mogelijk investering? eigenlijk. Dus in plaats van met een vrachtwagen vol water... Maar, maar nee, nee, nee, nee, ik, snap ja. het, ik snap het, maar ja. kijk, stel voor dat je kiest om die mensen te helpen, ja. dan heb je ook in je achterhoofd de mensen die je niet kan helpen. Ja, ja. ja dat zal je altijd hebben. Ja, je kan niet, je kan niet een land, zeg maar, de voorzieningen in een land overnemen. Dat, dat, dat lukt gewoon niet. Dus je moet heel strategisch zijn. Ja. Heel moeilijk. Ja, het is super moeilijk. En vorig ja. jaar was je dus hier... en toen vroeg ik ook uh, aan deze tafel hoe, hoe je het allemaal uh, volhield. Als wij gewoon nu met z'n allen opgeven, wat dan? Weet je, dan, dat, dat werkt ook niet. Dus we moeten gewoon blijven proberen. Dat, ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat we gewoon niet de moed opgeven. Ja, je hield het dus vol om gewoon niet op te geven. De moed niet opgeven. Nu heb je drie jaar in Jemen gewerkt... en dat is net zo lang als dat de oorlog duurt, maar je gaat niet meer terug. Nee. En ben je toch moe gestreden? Nee, ik, uh, ik zou eigenlijk nog heel graag drie jaar lang willen blijven. Nog langer. Um, het is heel moeilijk om weg te gaan. Het zijn, ja, je, hebt, je hebt zoveel met elkaar gedeeld, zoveel emoties. en uh, Het is heel moeilijk om dan daar weg te gaan... terwijl je weet dat de, dat de nood nog steeds zo hoog is. Dus de, ja, ik, ik zou heel graag terug willen. Maar het is voor mijzelf beter dat ik gewoon niet verder ga... en iets anders ga doen. Waarom? Ja, nou, je, je ziet me zitten nu hier. Ik, um, ik ben heel emotioneel erover om weg te gaan. En uh, ja, je hebt gewoon zoveel gedeeld. En er is nog zoveel meer wat je zou kunnen doen en wat je zou willen doen. En je weet dat je ook echt nog een bijdrage kan leveren aan die mensen daar. En dat ze het beter hebben. Maar nou. waarom is het dan toch beter voor jou dat je niet meer teruggaat naar Jemen? Ja, ik denk dat je... Het is niet normaal om in zo'n land te leven op zo'n manier. En ik denk dat het goed is... Um... Om nieuwe dingen te gaan doen en te bedenken. Oké, okay, er is ook nog iets anders dan alleen maar oorlog en ellende. En uh, ja, keihard werken dag en nacht. Ik denk dat het voor mezelf gewoon heel goed is om weg te gaan. En heeft ja. ook iemand tegen je gezegd: van, Nou, uh, het, is het is tijd dat je ermee stopt, want het, het gaat je te veel raken. Niet op die manier, maar we hebben wel een beleid... dat je, dat je twee, drie jaar in zo'n land zit... en dat je daarna inderdaad uh, weer iets anders gaat doen. Ja. Ja. Gisteren ben je aangekomen vanuit Jemen. Hoe, hoe was jouw afscheid daar dan? Heel emotioneel, echt heel emotioneel. Ik heb zitten huilen met mijn collega's en echt... Uh, ja, ik heb cadeautjes gekregen. En de mensen die me belden en smeekten... ga alsjeblieft niet, ga alsjeblieft niet, kom alsjeblieft terug. Uh, ja, het is heel emotioneel om weg te gaan in een land. En mensen zijn zo ontzettend gastvrij. Ze zijn zo lief. en zij, Voor hun is het heel belangrijk dat wij daar zijn. Want we geven hun eigenlijk hoop. van Oké, okay, er zijn hier buitenlanders er zijn mensen die ons helpen. Die ons niet vergeten zijn. Dus ja, het is voor hun heel belangrijk dat wij er zijn. En wat is het belangrijkste ja. dat jij ze hebt kunnen geven? Ik denk het gevoel dat ze niet vergeten zijn... en dat, dat er hoop is en dat er mensen zijn... die willen dat er een einde komt aan dit conflict. en Ik denk dat dat de allerbelangrijkste is. Ja. Maar jij gaat nu weg. Is de hoop nu ook weg? Nee, ik heb gelukkig nog heel veel collega's zitten... en er komt ook weer iemand die mij gaat vervangen. Dus nee, in die zin... Uh, het komt allemaal wel goed. Maar het is natuurlijk die persoonlijke vriendschappen die je hebt opgebouwd dat... Uh, ja, dat, dat dat blijft, ja. Maar Jemen zit al zo lang in oorlog. En er is zoveel gebrek aan alles. Ja. Hoe kan er nog hoop zijn? Is het niet gewoon ijdele hoop? Ja, ik denk dat er... Goh, wat een moeilijke vraag. <laughs> ik denk dat mensen, als ze de hoop verliezen... als ze opgeven nu dat dat ook het einde is. Ik denk dat mensen gewoon doorleven en van dag tot dag. en ja, ik, ik denk dat dat de enige manier is om te overleven. Je moet niet te veel nadenken over ja, het, uh, het opgeven. Ik denk dat dat niemand helpt. J jij zei ook van ja die mensen ja. in Jemen zijn zo eens en ja. ook dus blijkbaar zo sterk dat ze die weerbaarheid hebben. Wat heb jij van de Jemenieten geleerd in die drie jaar dat je er zat? Nou, juist dat. dat. Terwijl je helemaal niks hebt... dat je nog steeds elkaar kunt helpen en er nog steeds voor elkaar kunt zijn. Want als je kijkt, er zijn meer dan 2 miljoen mensen op de vlucht. Een heel groot deel van die mensen die, die, die zit bij familie of bij kennissen. En die zit niet in een teentje ergens. En uh, juist mensen die elkaar ondersteunen, elkaar opvangen... Uh, ja, financieel voor elkaar zorgen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk iets is van de Jemenitische samenleving. En dat, ik denk dat wij dat in Nederland veel daar we heel veel van zouden kunnen leren. Ik denk dat wij heel erg individualistisch zijn en denken: oh, mijn buurman heeft een probleem, maakt mij het uit. Dat zou je in Jemen dus nooit zien. En ja. dat is heel mooi. Maar ik denk ook dat wij veel van jou kunnen leren... omdat jij wel uh, de kracht hebt gehad om daar hoop te brengen in, in Jemen... en drie jaar lang echt... Uh, nou misschien wel soms tegen de bierkaai hebt uh, gevochten. Ja. Uh, nu, nu stop jij in Jemen, wat jou zelf ook aan het hart gaat. Ja. Maar dat komt ook omdat je een nieuw avontuur gaat zoeken. Wat, wat ga je doen? Je gaat naar India. Wat moet daar gebeuren? Ja, ik ga in India aan het aan de grootste campagne ter wereld werken op het gebied van sanitatie. Dus 500 miljoen mensen die nu nog geen wc gebruiken. 500 miljoen. Ja, dat is een hele andere schaal. Ja. ja. Ja. En dus ze willen eind volgend jaar dat er alle mensen in India een wc hebben. Nou. Ja. Daar kom je daar waarschijnlijk vast over vertellen bij ons. Nou, graag. Uh, Marije Broekhuis, dank voor je ver, uh, verhaal. En vooral voor ja, de jarenlange inzet uh, voor UNICEF, voor de mensen in Jemen. Dank je wel. Dank je wel. Meer van de Nieuws Volg ons op Facebook. Ja, niet alleen in Amerika staat ze in het centrum van de aandacht. De porno Stormy Daniels met haar onthullingen over Donald Trump. Want aan de telefoon hebben we nu de bekroonde trillerschrijver Elvin Post. Elvin, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, bijna acht jaar geleden kwam jouw boek uit, Room Service. En wie komen we daarin tegen? Stormy Daniels. Ja, nou wil ik heel graag dat je de passage voorleest... waarin twee van jouw personages in dat boek... en, en die praten dan over Stormy Daniels. Oh uh, ja. Uh, ik las een paar maanden geleden iets in de post... over een pornoactrice in Louisiana die politieke ambities heeft. Ik geloof dat ze Stormy Daniels heet. Volgens dat artikel had ze al heel wat aandacht. Oh, Stormy, ja, dat heb ik gelezen. De Republikeinse senator tegen wie ze het moet opnemen blaast hoog van de toren. wanneer het gaat om het gezin als de hoeksteen van de samenleving. maar werd niet zo lang geleden in een hotelkamer betrapt met een post 2. Gerol grijnsde. Maar Stormy zei: Stem op mij. Ik naai de mensen tenminste op een eerlijke manier. <laughs> ik naai de mensen tenminste op een eerlijke manier. Ja, ja, ja dat vond ik dan ook wel een, een goeie. Ja, zeker een goeie. waar hoe, hoe kwam je aan deze. waar kende jij Stormy Daniels van? Nou ja, ik maak altijd s ochtends ochtend uh, een rondje over teletext. Want, uh, niet, niet meer altijd, maar in die tijd nog wel. Ik nog wel, en, ik doe uh, nog altijd teletext. Ja, het, is, het, is, het heeft iets, uh, ik weet niet, iets moois iets uit de of zo. Als het op teletext uh, staat, dan is het waar, hè? vind ik altijd. Ja, dat is het waar. Ja. Ja, dat was dit dus ook. Uh, maar goed, dan uh, pak ik altijd even 101 voor het nieuws en dan uh, 801 voor de sport. En dan dat ik 401 is zo'n pagina met een beetje gekke berichtjes. Ja. En uh, nou, ik hou het wel van een beetje inkomende dingen. Dus daar, daar vond ik dit. En, uh, en toen ben ik gaan googlen en toen kwamen er allerlei uh, nieuwe, interessante feiten over, over Stormy. Ja, uh, ja. Wat trok jou aan in Stormy, Daniels? Uh, op een of andere manier, natuurlijk, namen zijn altijd interessant bij pornoacties. Ik vond die naam Stormy gewoon heel goed. Dus, ik heb altijd iets met namen van no normale karakters in het boek. En, uh, ja, wat ik hier gewoon mooi aan vond... Dus, uh, ik, ik, er was een verhaal dat ze dus echt ook politieke ambities had... maar vervolgens de uh, echt had mishandeld... Omdat hij, uh, het was goed, niet goed had opgevouwen. En, oh, wacht uit... vertel dat nog eens. Wat heeft ze gedaan? Ja, ze had echt genoeg mishandeld. Daar kwam ik uh, zeg maar op toen ik ging verder googelen. Uh, ze had politieke ambities en ze had gezegd... dat ze eigenlijk een beetje de eigen glazen had ingegooid... omdat ze gearresteerd was... Nou, het was goed, het echt Het was goed niet, op had, uh, niet goed op wat vrouw en zij hem mishandeld had. Dus, dus misschien, ja, zij blijkbaar was ze sterker dan hij. En ze had, ze had ook allerlei aardewerken pot door het huis gegooid en het trouwen al mun verscheurd. En, uh, misschien was dat wel net nadat ze met Trump had liggen rollenbollen, want dat speelde echt in die tijd. Dus volgens mij is inmiddels ook gescheiden. Ja, en uh, hoe kijk jij nu aan de affaire, uh, naar de affaire met Stormy Daniels? Ja, ik vond het vooral gewoon grappig dat ik het uh, in roomservice service terug zag... en dat ik dacht van, hey, volgens mij heb ik haar... dan ja, ben ik in het boek gaan kijken... en, en ik denk gewoon dat, uh, ja... Ik, ik, ik, denk dat, ik denk dat het allemaal waar is. Er werd ook uh, gezegd uh, in, in een krant, las ik vanochtend... dat uh, Trump normaal heel erg fanatiek uh, reageert in tweets naar zijn tegenstanders... en uh, dat hij over haar zelf helemaal nog niet gesproken heeft. Dus uh, ja, daar werd een beetje gesuggereerd... dat zij wel waarschijnlijk beschikt over, over uh, appjes of sms'jes of... of ja. Er meer van hem, maar het blijkt dat er dus wel werkelijk gespeeld heeft en dat hij daarom zo stil is. Ja, Stormy Daniels is wereldnieuws en zij speelt dus al een rol in jouw boek Room Service. Dus ik zou zeggen: ik hoop dat het boek ook wereldnieuws wordt. Cool. Uh, dankjewel, uh, Elvin. En uh, uh, ja, speciaal voor deze pornoactrice draaien we het nummer Stormy uit 1978 van Santana. Van Santana. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De NieuwsBV. Koeman schuift succes voor Oranje op de lange baan. De oplossing moeten we namelijk zoeken bij de jeugd. Maar gaan de Nederlandse clubs een beetje goed om met onze talentjes? Dat bespreken we zometeen in Radio Met Ballen. En dan maar hopen dat die spelertjes ons niet teleurstellen, zoals dit afgewezen jeugdspelertje bij Ajax. Weet je de papa bijna moet huilen van jou? Nee, nou mag papa proberen het bij go het Eagles voor elkaar te krijgen. Maar oh la la, misschien gaat het helemaal niet door. Nee, weet jij waar de reden is geweest dat mama weggelopen is? Waarom hadden papa en mama altijd ruzie? He? Waarom kwam je altijd huilendje een bedje uit als papa en mama ruzie hadden? Omdat papa voor jou een grote voetballer wilde maken. En omdat mama dat niet zo zag zitten. Je moest je schamen. NTO Radio 1. Nu het NWS Journaal met Plies Thomas. Turkije doet onderzoek naar een Nederlandse diplomaat die daar als spion zou werken, melden Turkse media. Hij zou zoeken naar banden tussen de Turkse regering en IS en informatie zoeken over de Turkse operatie in het Syrische Afrin. Volgens Turkse media zou hij geld hebben gegeven aan leden van de Syrische oppositie. Limburgse apothekers staan voor de rechter vanwege een miljoenenfraude. Volgens het OM brachten ze medicijnen twee keer in rekening. Ze lieten klanten ervoor betalen en dienden een declaratie in bij verzekeraars. Zo zouden ze ruim 17 miljoen euro hebben opgestreken.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 En een omstreden imam heeft in een preek uitgehaald... naar burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. In een video op Facebook noemt imam Fawaz Geneet de burgemeester een afvallige moslim en een vijand van de islam. Volgens de nationaal coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid... draagt de imam bij aan het radicaliseringsproces... in de richting van het jihadisme. Dankjewel, Lieselot. Gaan we naar de AWB Jolanda van der Vel. Nog steeds is de A1 dicht van Amersfoort naar Apeldoorn. Bij de afrit Hoenderlo vanaf Kootwijk staat er 7 kilometer... met ongeveer een uur vertraging. Verkeer naar Apeldoorn kan het beste omrijden via Ede en Arnhem. De andere kant op richting Amersfoort staat tussen knopend Beekbergen... en Alfred het Hoenderlo 4 kilometer met een half uur vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os... Tussen Knopend Valburg en Ravenstein een uur vertraging. Daar is de ook dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A326 van Nijmegen naar Ravenstein. Bij Knopend Bankhoeven een kwartier extra. De A67 Eindhoven richting Venlo is voorlopig nog steeds dicht. Tussen Gelderop en Assen na een ongeluk. Verkeer naar Venlo rijdt het beste om via Weert en Roermond. Over de A2 en de A73. Radio met b -b -b ballen. Hoe hard kan een olympisch kampioen schaatsen... als alle omstandigheden nou ideaal zijn? Echt, hoe hard? Hoeveel kilometer per uur? Dat wordt hopelijk duidelijk als Keltnuis alle remmen loslaat in het Zweedse Lapland. En dat allemaal onder de bezielende leiding van Erben Wennemars. En dat is ook de reden waarom het orakel uit Dalsen niet naast me zit... maar aan de telefoon hangt. Erben, goedemiddag. Goedemiddag. Waar zit je precies? Nou, ik zit ergens inderdaad in Lapland, in Lulea. Daar wordt ook geschaafd in de winter met marathons. En daar hebben we nu een... Hele mooie baan gemaakt. Van 1800 meter ijs rechtuit. Ja. En die zijn we nu aan het prepareren. Om uh, te kijken hoe, hoe, hoe hard zo meteen uh, kan gaan. Maar dat is dus uh, natuurijs dat geprepareerd wordt? Ja, natuurijs. En we hebben zelfs. Uh, natuurijs, maar we willen eigenlijk bijna kunstijs maken. Dus we willen de kwaliteit van kunstijs hebben. Um, hier, is, hier is in de winter gewoon geschaad. Er zaten de diepe scheuren in. Maar die, al die scheuren die zijn dichtgemaakt. En ze hebben zelfs, we hebben zelfs een zamboni in laten vliegen. Dat zijn het wel een op zo'n dwelmachine om, om het ijs te prepareren. En nu zijn we aan het kijken en uh, zijn aan het testen. Uh, alle dingen uh, wat allemaal moet gebeuren. om echt zo'n de, de maximale snelheid te kunnen, te kunnen genereren. Maar ik had jij nog wel op, op zo'n dwelmachine. Zo richting het hoge noorden van Zweden zien rijden hoor. vanuit Dalfsen. Ja, nou, de dwelmachine staat er al. Dus uh, het ijs is prima. Ja. Uh, de weersomstandigheden zijn bijna gewoon ideaal. Die worden, dus we gaan deze week kijken van wanneer het weer ideaal is. Uh, we hebben natuurlijk een auto nodig. We hebben, want het enige wat we doen is we houden de lucht weer van weg. Ja, want... We, want we, hebben, we hebben een hey, windscherm. Ja, want even Kjeld Nuis gaat proberen gewoon zo hard mogelijk te schaatsen. Ja, inderdaad. Hij is natuurlijk de Olympisch kampioen. Maar hoe hard kun je gaan als, als, als, als schaatser over het ijs? Dat is eigenlijk nog nooit echt. Echt, echt, echt vergekeken. Want je hebt natuurlijk altijd uh, ijsbaanjes van 400 meter... dan ga je, je altijd uh, de bocht en dan kun je wel iets versnellen. Maar je komt nooit echt op een absolute tofstand uit. Mm -hmm. En je hebt uiteindelijk altijd te maken met, met, met luchtweerstand. En als we dat maar weghalen... Dan, dan zou het eigenlijk dus de snelst mogelijke manier... waarop een mens zich kan voortbewegen... Um, over, oh ja, over, over, over land, zonder dat, dat je gebruik maakt van een wiel of van een ja, maar Je dus, zegt dus, we moeten de luchtweerstand weghalen... en daar hebben jullie een ingenieus apparaat voor uh, ontworpen ja, heel, uitgevonden. Ja, daar mag ik niks over zeggen, maar het ziet echt fantastisch uit. <lacht> uh, ken, je, ken je Fred Rompelberg? Nee. Ja, dan moet je maar eens gaan googelen. Fred Rompelberg, dat was zo'n zo zo man die altijd ging fietsen op de, op, op de zoutvlakte. En heeft die man zelfs 260 kilometer per uur gefietst. Uh, maar het leek wel een soort van raceauto... en dat deed hij dan op de zoutvlakte en er reed ook een auto voor... die dan uh, alle wind weghaalde... En dat gaan we ook proberen, hier, hier, hier gewoon op de ijs. We kunnen natuurlijk niet, niet zo hard. Omdat je natuurlijk alleen maar gewoon een mens hebt nu, uh, en, geen, en geen fiets hebt. Het is dus een soort van scherm die achter een auto hangt... en die ja. haalt de wind weg voor Kjeld Nuis. En Kjeld Nuis ja. gaat dan als een speer gewoon uh, schaatsen, ja. zo hard mogelijk. Maar ja. wat, zijn, wat zijn de verwachtingen? Wat, uh, welke, ja, hoeveel kost, kilometer per uur? Topsnelheid. Topsnelheid bij schaatswedstrijden is dat 60, 61, als je 62 kilometer per uur haalt... dat is dan eigenlijk al absoluut maximaal. Harder kan, kan, kan, kan bijna niet. Maar we willen echt wel proberen richting. Ja, we hebben. niet echt een duik gedacht. Maar ik denk 100 km per uur zou echt waanzinnig zijn. Hoeveel? Omdat, zo zou dat zou daar al, 100 km per uur. Nee, dat is. ben ik wel. Maar ja. goed, dat, dat weet Maar misschien. We dat, dat, dat, dat weten het niet. Niemand weet het. Dus daarom zijn we nu echt. Met, met heel veel mensen die allerlei dingen aan het testen. Want we moeten een auto hebben die ook wel zo hard kan overijzen. Nee. Want uh, ja, maar, je hebt een windscherm nodig en je hebt ijs nodig en je hebt goede schaars nodig. En je hebt. Uh, er moet veiligheid die moet, die moet allemaal, allemaal, allemaal goed zijn. Wanneer al, al staat al deze recordpoging ik... op, uh, op de agenda? Wanneer ja, gaat dat het gebeuren? Ik niks, officieel niks over zeggen, maar we zijn deze week toevallig wel in Zweden. Dus ik denk dat het één deze dagen. Uh, we gaan kijken wanneer de beste wisselstand van sommige van, van zijn. Um, en dan uh, gaan, we, gaan, gaan we gewoon een poging wagen. Erben, bel me als je meer weet. Want dit is fascinerend. Ja, ja, ja. Ik hou je ook op de hoogte. Oké, okay. ja? en alles tot volgende week. Hè? Tot volgende week ben ik er zeker weer. Joe! Ja, Radio! B -b -b -b -b -ballen. Het Nederlands voetbalelftal treedt vanavond aan... tegen de regerend Europese kampioen Portugal. Vrijdag verloren we nog met 0-1 van Engeland. En ook voor vanavond is er eigenlijk weinig hoop. Zijn we eigenlijk nog wel goed genoeg? Het EK werd al eerder gemist. En ook het WK in Rusland slaan we over. En de vraag is, wat moet er gebeuren? Willen we met Oranje overpakken beet, zeg... na zo'n 10 jaar, weer bij de wereldtop horen? Bij mij aan tafel uh, hoofd uh, jeugdopleidingen bij Willem II. Bastiaan uh, Riemersma. Vanuit, en vanuit Rotterdam, journalist uh, van... Het Algemeen Dagblad Sjoerd Mouzu. Welkom, heren. Dank u. Hey, goeiedag. Zijn jullie nog een beetje in, uh, in goede stemming? Uh, ja, je moet altijd hoop houden, anders zou ik mijn eigen werk ook natuurlijk niet serieus uh, nemen. En um, ik denk dat er genoeg kennis in Nederland is met alle ex-voetballers die werkzaam zijn in de jeugd, maar ook in het betaalde voetbal. Heel veel mensen vanuit de wetenschap die steeds mee aansluiten. Dus um, ja, ik geloof wel dat het goed gaat komen. Nou, laten we dan uh, met deze insteek, met deze hoopvolle gedachte nog even terugluisteren wat er afgelopen vrijdag gebeurde. Het zal toch wat sneller moeten, want die Engelsen die staan goed gegroepeerd te uh, wachten van, nou, verzin maar wat, want we hebben jullie toch wel door. Bijvoorbeeld deze bal richting Van Aanhoek. daar de achterpromest en Pickford gaat bij de Engelsen wat sneller direct uh, naar voren. En dat levert zoet op die uh, ver uit zijn doel moet voorkomen dat Raheem Sterling gevaarlijk kan worden. En daar dan de treffer. Het wachten was erop. En uh, dat wachten wordt voor de Engelsen in ieder geval beloond door de treffer van Jessaline Guard. Bijna een nieuwe spelen en de Engelsen komen volkomen verdiend op 1-0. Wordt dit dan het moment dat uh, de Arena in Juichen kan uitbarsten deze vrije trap van Memphis? Want het antwoord is nee is makkelijk gepakt door Pick. Engeland wint deze wedstrijd. De goal is dus, zijn eerste linterland goal van Jesse Lindgaard. En de enige treffer zorgt er dus voor dat Koeman zijn campagne als bondscoach begint met een nederlaag. Sjoerd Moussu, heb jij vrijdag gekeken naar het Nederlands elftal? Wat vond je ervan? Nou, het was uh, niet om aan te zien, om het maar kort uh, samen te vatten. Maar het, uh, het verdient wel een kanttekening. Kijk, uh, we hebben ons twee, twee keer niet geplaatst voor een eindtoernooi. Uh, we beginnen helemaal opnieuw met een ja, toch wel modale groep spelers. Dus het is niet zo heel raar dat, uh, dat het niet gelijk de pannen van het dak was. Dus het heeft me eigenlijk ook niet verbaasd. Ook in de manier waarop Ronald Koeman wilde spelen hè, in een, in een ander systeem. Dan is het wel logisch dat het niet gelijk uh, fantastisch is. Ja, maar je zegt dus het, het is een nieuwe groep en die gaan dan voor het eerst voetballen. Dan hoop je toch op een beetje beleving, inspiratie. We knallen erin. Ja, maar, we zijn, maar als je niet zo goed bent als de tegenstander, dan is dat makkelijk gezegd. En, uh, maar dan, dan blijkt dat in de, dan is dat in de praktijk gewoon moeilijker. En dat ga je de komende tijd ga je dat, ook, uh, ga je dat vaker zien. Vanavond tegen Portugal zal het ongeveer hetzelfde zijn, vrees ik. En we moeten ondertussen ook accepteren dat we gewoon geen topland meer zijn. We zijn een heel modaal voetballand. Dat is de afgelopen vier jaar wel gebleken. We hebben geen topspelers meer. Ja. Bastiaan, hoe heb jij gekeken naar het Nederlands elftal tegen Engeland? Ja, ook met veel interesse natuurlijk. Een nieuwe trainer, een nieuwe visie. Ja. Er werd veel over gesproken, natuurlijk ook in de media. Een nieuwe aanpak. Dus ik heb met veel interesse gekeken en gevolgd. Maar vond je het wat? Nou ja, goed, het is niet wat wij graag willen laten zien. Laat dat voorop staan. Denk Ik dat Ronald Koeman wel een coach is die goed kan inspelen... op de situatie die er op dit moment aan de hand is. Dat heeft Van Gaal natuurlijk ook bewezen... Uh, tijdens het laatste WK door de half finale. te halen. Toch ook niet met het spel wat we als Nederlanders graag willen zien. Uh, maar dat is denk ik realistisch. Uh, uiteindelijk moet je als land wel het uh, maximale uit de spelers halen. Maar ik denk dat de conclusie is dat je natuurlijk met Formule 3-auto's... geen uh, Formule 1-races kan rijden. Dat als je dat... Terug wil dat dat wel jaren gaat duren. En dat er een andere aanpak nodig is. om de jeugd van nu daarop voor te bereiden. Dus je bereidt de jeugd van nu voor op het voetbal van 2025. Ja, eh, ja, ja Sjoerd, jij zegt dat ook. van ja, we hebben niet meer het materiaal. van zeg maar acht of tien jaar geleden. Maar is Ronald Koeman wel de man die nog het verschil maken kan? Ja, je moet gewoon zorgen dat je in ieder geval met het materiaal dat er is... We zijn ook niet minder dan Zweden of IJsland, hè? laat dat ook even gezegd zijn. En uh, als je gewoon een, uh, een, een duidelijk speelplan hebt... en je hebt een, uh, een uh, goede strategie, dan kun je wel gewoon een toernooi halen. Ja. Alleen we zullen niet meer tot, uh, want we hebben gewoon gefaald de afgelopen twee uh, edities... Uh, we kunnen gewoon prima een toernooi halen... alleen je zult geen wereldkampioen meer worden in de komende tien jaar. Ja. En dat heeft te maken met de, met de aanwezige kwaliteit. En die is er op dit moment uh, veel minder dan dat we gewend zijn in Nederland. Ja, precies. En daar moeten we dus aan gaan werken... om meer kwaliteit te krijgen. En dat begint al in de jeugd. En Bastiaan, jij bent sinds het begin dit seizoen... de hoofd van de jeugdopleidingen bij Willem II. Jullie gaan het anders doen in Tilburg dan voorheen. Wat gaan jullie anders doen? Nou goed, uh, we zijn natuurlijk altijd afhankelijk van uh, wat er om ons heen uh, gebeurt. Het is niet zo dat wij uh, een soort de tovenaars uh, in dienst nemen... en dat wij het in Willem 2 even helemaal anders... Uh, en daardoor ook andere resultaten gaan krijgen. Ik denk dat, het, dat er ook niet één oorzaak is. Als je gewoon puur kijkt naar uh, het bewegen in het, in het onderwijs... en uh, dat kinderen veel meer uh, uh, andere zaken hebben die ook interesse... Hè, dus ze zitten meer achter de Playstation. Ik bedoel, e-divisie e voetbal is enorm populair aan het worden. Dat zijn allemaal oorzaken, denk ik. Tot... E-divisie is op een spelcomputer doet gewoon voetballen in plaats van op een pleintje. Ja, en dat is super populair. Kijken veel mensen nou op ja. YouTube en uh, dat zijn ook complete helden aan het worden. Ja, maar die, die veranderingen die ik, maar wat zijn de veranderingen die jij gaat toepassen bij de jeugdopleiding van Willem II? Nou, dat is in ieder geval dat we het systeem waar we met z'n allen in zitten in het jeugdvoetbal, uh, uh, en dat is puur gericht op de korte termijn, uh, in het systeem waarin we allemaal beter willen zijn dan de buurman, uh, waarin het winnen heel erg centraal staat, en dan zie je gewoon dat in het selectiebeleid bij de meeste clubs daar voornamelijk uh, de nadruk op ligt. Dus we willen alle jongens jongens die fysiek sterker zijn... dan, uh, dan jongens van diezelfde leeftijd uh, scouten en selecteren. Daar op zaterdag de wedstrijd mee spelen, omdat we... Uh, moeten winnen. En dan hebben we het over jongetjes van acht, negen jaar oud al. Ja, het gaat door tot, tot onder negentien. Ja. En uh, op zich is zo'n mentaliteit natuurlijk goed. Hè, want je speelt altijd om te winnen. Daar is topsport ook voor bedoeld. Alleen als je puur kijkt naar ontwikkeling... dan is fouten maken bijvoorbeeld uh, ja, enorm essentieel. Hè. Dus je mag fouten maken om te leren. Als je geen fouten maakt kun je niet leren. Maar je kunt je voorstellen als winnen als doel wordt genomen... dat fouten maken daar natuurlijk niet in past. Dus kinderen worden eigenlijk van fouten maken behoed. En uh, ja kunnen zich daardoor in mijn, naar mijn mening niet optimaal ontwikkelen. Dus wat leren ze dan? Van je hoeft niet te winnen, maar je moet gewoon genieten van het voetballen. En dan hebben we het over jonge kinderen, acht, negen, tien jaar oud. Bij, nou, Bij ons is het zo dat wij nu al de vraag stellen, moeten we met deze jonge kinderen verder gaan? Uh, ik denk dat die leeftijd belangrijk is dat je passie ontwikkelt voor voetbal. En dat doe je voornamelijk door uh, uh, verschillende soorten kinderen door elkaar heen te zetten. Eigenlijk zoals het straatvoetbal is. Dus uh, één keer ben je de beste, dan ben je een keer de minste. Uh, wij drieën tegen het soepie. Uh, dan moet je Vliegende kiep zijn. Uh, dat is echt puur de passie van het voetbal ontwikkelen. En ik denk als je kinderen te vroeg in een systeem brengt waarin winnen het belangrijkste is, dat je die passie niet ontwikkelt en dan zie je er ook heel veel jongens rond hun puberteit te stoppen met voetbal. Shoot, het gaat dus over passie en die kinderen gewoon passie aankweken. Wat vind je ervan? Nou... Nou, ik, ik kan deze theorie helemaal volgen. Uh, er zijn ook best wel interessante theorieën over jeugdvoetbal de laatste jaren ontwikkeld in Nederland. Bij AZ doen ze het op een bepaalde manier. Bij Willem II hebben ze een aparte visie. Bij PSV hebben ze op het gebied van data, analyse enzovoort hebben ze enorme vooruitgang geboekt. Maar het grote probleem in Nederland is vooral op dit moment, er is niet één koers. Uh, clubs hebben allerlei uh, ideeën, er zitten ook hele goede ideeën bij. Maar we missen uh, de goeroe die ons allemaal de goede kant op leidt. Er is heel veel discussie, iedereen heeft een mening. Best wel interessant, maar zoals we vroeger kruif hadden... en daarna van Gaal... mist het Nederlandse voetbal gewoon sturing in van... welke kant gaan we op? Hoe gaan we inspelen op die nieuwe tijd? Wat Bastian net zegt over hoe jeugd opgroeit... is totaal anders dan twintig jaar geleden. Daar zul je een bepaald plan mee moeten ontwikkelen. En dat is er op dit moment... Niet of nauwelijks, althans het is heel erg versplinterd. En is het ook niet en, zo dat die clubs namelijk eigenlijk veel meer voor eigen belang gaan... dan dat ze eigenlijk ja. voor het uh, totale Nederlandse voetbalbelang gaan? Nou, exact. En dat is een heel groot probleem in Nederland. Er, is heel veel, uh, er zijn heel veel meningen, er is ook heel veel democratie. Iedereen mag meebeslissen, al die clubs hebben een stem. He, dus Als je, als je de competitie omzet in Nederland wil aanpassen om maar een voorbeeldje te noemen, dan mogen alle clubs daarover meestemmen. En dat is allemaal heel democratisch en allemaal heel uh, eerlijk tussen ingericht... maar ondertussen verandert er helemaal niks. En dat is uh, echt een heel groot probleem. Want als je iets wil veranderen in jeugdcompetities, in je eredivisie... stel je wil van kunstgras af... dan moet je langs al die clubs met hun eigen belangetjes... en die vindt dit, en Heracles vindt zus, en, uh, en Sparta vindt zo... En uiteindelijk kom je nergens. En dat is eigenlijk een heel diep geworteld onderliggend probleem. En dat is ook het pijnlijke aan de huidige situatie. Iedereen heeft een mening, maar niemand bepaalt de koers. Nou, dat is dus al een, een, een helder probleem. Een ander probleem werd net ook al aangekaart... dat het jongeren veel minder buiten op straat voetballen. Wie dat nog wel veel doen, zijn Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond. En dat zie je terug in de eredivisie. Hakim Ziyech er, naar zijn linkerbeen. Ziyech kan het ook zelf. Oh, jongen, wat een mooie goal. Dat is een mooi doelpunt. Zie je Deze is ook mooi. Deze is ook mooi. En zo is het. 1-5. Wordt dit 2-0. Dit wordt 2-0. Ayoub En Labiad En Labiad scoort. En 4-1. Ayoub Weer Ayoub. Faik. Dit is de ruimte die hij nodig heeft om te schieten. Die bal vliegt erin. Faik en zijn formidabele traptechniek. Marokkaanse... Ja, voetbaltalenten, creatievelingen en Bastiaan is dat ook wel echt nog altijd de beste opleiding. Gewoon veel voetballen op pleintjes, op veldjes. Nou, puur als je kijkt naar creatief ontwikkelen, zeker. Al heb je in het voetbal natuurlijk wel verschillende posities in het veld... en daar horen verschillende kwaliteiten bij. Maar als je uh, ziet dat op cruciale posities in het veld uh, creativiteit nodig is... dan zie je veel uh, Marokkaanse jongens op die posities spelen. En ik ben er 100% van overtuigd dat dat te maken heeft met het spelen... het, uh, het ontdekken, het fouten maken, uh, het lef, het moed wat wordt gevraagd op straat. En dat zie je toch echt allemaal terug bij deze, bij deze spelers. Dus dat kan absoluut geen toeval zijn. Sjoerd, zie jij dat ook zo? Ja zeker, en kijk wat nou grappig is, de KNVB is daar ook wel van bewust en die hebben op een gegeven moment een jeugdplan ontwikkeld voor de jongste pupillen om op kleinere velden te gaan spelen zodat spelers meer aan de bal komen. Dat is eigenlijk bedoeld om het straatvoetbal een klein beetje na te proberen te bootsen. En als je dan ziet wat een weerstand er ontstaat in Nederland... op het moment dat er besloten wordt dat F's voortaan met zes... in plaats van zeven spelertjes ze op het veld moeten gaan staan... dan worden er allemaal mensen van stal gehaald. Die vinden dat allemaal een slecht idee. En dan vindt die eh, oud-bondscoach vindt er dit van. En die oud-bondscoach vindt er dat van. En daar word ik wel eens een beetje verdrietig van. Ik denk van ja, we zijn het er allemaal over eens dat het heel slecht gaat. We willen iets veranderen in die opleiding. We doen een beetje wat België in een eerdere fase al heeft gedaan. Die zijn dat al eerder gaan doen. Kleinere veldjes, meer balcontacten. En de weerstand daartegen, dat is wel heel ontmoedigend frustrerend. Dan denk ik, van, dan is er een keer een, een plan, dan is er een keer een idee van hé, hey, we gaan het anders doen. En dan zet iedereen de hak in het zand. En dat, uh, ja, dat vind, ik wel, vind ik wel pijnlijk. Ja, wat dat betreft is België natuurlijk een mooi voorbeeld, want uh, ik heb daar een tijd gewoond en dat was daar in uh, de jaren negentig na. Nou, toen ging het echt niet goed met het Belgische voetbal. En na het EK van 2000 gooide ze het roer om, want ze wilden af van de focus op defensie, op potige spelers en de counter als enige aanvalsmiddel, zeggen ze. We wilden creatieve dribbelaars opleiden. De dribbel is waarmee het verschil Kunt maken waarmee je mensen naar het stadion lokt. En door die aanpak hebben ze nu een wereldelftal. Van ik denk bij mezelf: nou, die gaan gewoon het WK winnen hoor, deze zomer. Uh, hulde voor België, de rode duivels, kom op. Is, is, dat, iets, is, is dat iets waar wij ook wat, uh, f, f, of eigenlijk veel meer van kunnen leren? Nou, kijk, het causale verband tussen dat... Kijk, in België hebben ze een heel duidelijk jeugdplan gemaakt. En dat, dat is hartstikke goed. En daar hebben ze veel eerder uh, overeenstemming bereikt over hoe ze dat wilden doen. Maar het causale verband tussen deze supergeneratie die ze nu hebben... en dat jeugdplan, daar kun je nog wel een klein kanttekenetje bij zetten. Kijk, die jongens die nu allemaal zo goed zijn, hè, de Bruinen en uh, Azaren en noem ze allemaal maar op, die waren op het moment dat het jeugdplan... daadwerkelijk werd doorgevoerd, waren al wel elf jaar. Dus ik wilde wel, ik maak, ik plaats er een kleine komma achter. Het is niet zo dat je dat je kunt zeggen van nou, we gaan het allemaal anders doen en dan hebben we opeens allemaal toptalenten. Er zit natuurlijk ook een vorm van toeval bij. Arjen Robben wordt geboren, die wordt niet opgeleid. Ja. Dus ja, en datzelfde geldt voor Hazard en ja. de bruine. Dus je natuurlijk moet je, je opleiding verbeteren. Dat staat ik buiten kijken? Dan moeten we ook echt iets aan veranderen. Maar er zit ook altijd een factor geluk bij. Bastian, hoe kijk jij naar ver... het, het, het systeem van de Belgen? Want die zijn inderdaad anders omgegaan met jeugd. Die zijn ook niet echt direct voor het winnen te gegaan... maar gewoon echt veel meer voor passie, spelplezier... en vooral heel veel uh, kinderen opleiden. En dan pas de talenten eruit pikken. Ja, nou goed, het, laten we wel. het is nog te vroeg om te zeggen dat die aanpak werkt. Daar ben ik met Sjoerd uh, eens. Dat, dus als ze meerdere generaties op gaan leiden... die uh, kwaliteit uh, gaan brengen wat ze nu laten zien... dan, uh, dan is dat makkelijker. Te, maar ik denk dat ze wel een aantal dingen goed doen... En... Ik denk dat twee dingen daarin belangrijk zijn. Dat is uh, selecteren, maar niet iedereen buitensluiten die niet bij die selecties komt. Dat is, dat is in Duitsland ook het succes. Uh, en de tweede is de manier van trainen. Ik denk dat we daar in, in, in België nu wel een stuk verder in zijn. Um, Wat gaat er mis in onze trainingen dan? Nou, ik vind dat het nog wel uh, hetzelfde, veel van hetzelfde is als twintig jaar geleden. Uh, dat zie je ook op de trainingscursus. Nou, we zien in de landen als Duitsland, Spanje, België... die redelijk succesvol zijn... dat daar toch vaak uh, andere trainers of andere trainingsmethoden worden gebruikt. En um, ja, dat, dat, dat, dat is daar zeker mee verbonden... Dat dat kan niet anders. Ja, en Short, jij zei ook van ja, iedereen ziet dat het slecht gaat, er moet verandering komen, maar die veranderingen die komen dan niet omdat er nog veel te veel eigenbelang is van de, uh, de clubs. Welke rol moet de KVB gaan spelen? Ja, dat is een lastige, die moet daar een sturende en die hebben natuurlijk een belangrijke rol in als, als voetbalbond. Maar het probleem is dat je die kunnen dat ook niet alleen, de macht van de KVB wordt wel eens overschat. Hè. Er, wordt al, er wordt wel eens van gedacht dat het een soort regering is die alles bepaalt. Uiteindelijk is de KVB ook afhankelijk van die clubs. Want jeugdspelers en spelers worden opgeleid bij de clubs. Die worden niet door de KNVB opgeleid. Zij kunnen wel de trainersopleiding verbeteren. Dat is denk ik een heel cruciaal punt. Dat moeten ze ook zeker gaan doen. Maar uiteindelijk moet, het, moet er een soort samenwerking ontstaan... tussen de KNVB en die clubs. Dat klinkt een beetje saai, maar zo is het wel. Ja. Nu, Zonder die clubs kan de KNVB eigenlijk niks. En dat heeft ook met leiderschap te maken natuurlijk. De KNVB is een stuurloze organisatie geweest de laatste jaren. En te hopen is dat met de nieuwe leiding... met Erik Gudde en Nico jan Hoogman onder, onder andere dat er in ieder geval wat meer sturing de goede kant op komt. Maar dan nog ben je afhankelijk van al die clubs. Ja, Bastian, jij zat bij PSV, toch een grote club met een groot budget... en jij bent naar Willem II gegaan met een veel kleiner budget... voor ontwikkeling en jeugdopleiding. Waarom heb je dat gedaan? Nou, na elf jaar PSV, uh, waar ik eigenlijk in de hemel werkte... als het op jeugdopleiding uh, aankomt, ik bedoel het complex, de hetgang... de mogelijkheden, het budget, dat zorgde ervoor dat dat veel mogelijk was. Maar ik zag daar ook wel een beperking. Ik denk dat je minder creatief wordt, uh, dat je sneller geneigd bent om te zeggen, nou goed, deze speler is niet goed genoeg... dan halen we hem wel van een andere club. Bij Willem II weet je dat alle trainers ervan bewust zijn... dat je alle spelers die je tot je beschikking hebt beter moet maken. Want wij kunnen geen spelers van andere BVO's weghalen. Um, en dat is denk ik goed voor mijn ontwikkeling... En daarnaast uh, wilde ik graag uh, de visie die ik de afgelopen elf jaar heb uh, ontwikkeld... door veel in het buitenland te kijken, met mensen te spreken andere sporten... wilde ik die visie ergens neer kunnen zetten. Alleen moet je dan in het voetbal wel hopen dat je een platform krijgt... waar je dat jarenlang kan doen. Want ja, mensen kunnen niet verwachten dat ik volgend jaar al, uh, al mijn internationals heb opgeleid. Maar dat... ma jij mag jouw plan dus nu uitrollen bij Willem II. Dat mag je twee jaar lang sowieso doen. En dan hopen dat daar veel talent uitkomt. En dan moet het eigenlijk dus ook een voorbeeld zijn voor andere clubs, neem ik het zo aan. Uh, nou, ik denk als je, als je AZ kijkt, hè, die zijn redelijk succesvol... op het moment dat iedereen in Nederland daar nu gaat kijken. Dus ik denk dat het gewoon zo werkt. Uh, en ik heb ook altijd geleerd van, van een aantal ex-profvoetballers... Dat, dat je niet de wil moet hebben om alles te gaan veranderen... en iedereen daarvan te overtuigen, maar dat je het gewoon moet doen. En als je dingen goed doet, dan gaan mensen vanzelf achter je aanlopen. En dat kun je beter dan bij een kleinere club als Willem II doen... Waar het gewoon heel stabiel is, nu met Joris Matthijssen als technisch directeur... die daar ook voor wil gaan voor een lange periode... dat heb je gewoon nodig in het jeugdvoetbal. Dat is geen korte termijn, dat is lange termijn. Lange termijn, ja, om naar de lange termijn te kijken. Ik wil jullie toch nog even meenemen naar de vorige WK's waar we wel aan meededen. En dan is het afgelopen week van Groot... kampioen... in die moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis Nederland verslaat voor de tweede keer... op de eindronde van de wereldkampioenschap Brazilië. Het is fantastisch, je zit... In, uh... Bij de laatste vier van, uh, van de wereld. Krul! Voor de vijfde keer heeft het Nederlands elftal de halve finale bereikt. Het is 3 Het is afgelopen voor het Nederlands elftal. in de positieve zin: Nederland op een 3-1 voorsprong. Nederland gaat in de finale komen van het WK Voetbal. Dit is allemaal nog niet zo lang geleden, hè? Sjoerd, is dit nou vergaande glorie? Of zijn er ook wel ja, in, in, in de toekomst nieuwe successen aan de horizon? Ja, we gaan het positief afsluiten, toch? Ja, ik hoop het wel, ja. ja, ja. Nee, kijk, wat wel echt zo is... en dat, dat, dat heb ik ook al vaker geroepen en geschreven... maar Nederland heeft een fantastisch fundament als het om voetbal gaat. We hebben qua infrastructuur, qua aantal voetballers... dat is ongekend in Europa nog steeds, hè. Als je kijkt naar hoeveel mensen er in Nederland voetballen... Dat is, dat is sensationeel. Dus er is een ongelooflijk sterk fundament. We zijn een echt voetballand, wat dat betreft. Dus daarom ben ik er ook heilig van overtuigd... dat als iedereen op een gegeven moment weer um, dezelfde kant op kijkt... Dat er, dan, dat er dan vanzelf weer toptalent opstaat. Ja, dat is een mooie pleidooi. Uh, Bastian, wat zou jij tegen de KNVB willen zeggen? En ook tegen Ronald Koeman? In ieder geval tegen de KNVB door te zeggen... Het jeugdvoetbal, laten we geen kinderen te snel uitsluiten. Dus laten we zoveel mogelijk kinderen opleiden. Dus niet te vroeg selecteren. Dat is één. En tegen Ronald Koeman ja, kan ik alleen maar zeggen... Dat ik, dat ik denk dat hij met zijn expertise het maximale uit, uit deze selectie kan halen. En dat hij een voorbeeld gaat zijn voor heel veel trainers in Nederland. Ja, en zou hij dan ook eens tegen, zo tegen zijn elftal moeten zeggen... joh, geniet er weer van. Wees weer dat jonge voetballertje dat uh, vroeger uh, op de pleintje stond te voetballen... op de veldjes stond te voetballen en geniet van het spel. Ja, goed, ik denk dat iedereen die uh, profvoetballer is... dat uh, zo beleeft dat wij dat vanuit de buitenkant soms anders beoordelen. Dat heeft ook te maken met druk. En die jongens worden de hele dag via social media benaderd. en uh, Dus dat ze soms zo'n houding hebben, dat kan ik heel goed begrijpen. Maar mij maak je niet wijs dat er geen enkele voetballer... Uh, van het Nederlands helftal uh, die passie niet heeft. Anders kom je daar niet. Sjoerd, sure, even kort. Uh, vanavond tegen Portugal. Hoeveel wordt het? Ik hoop op een, een, een bemoedigende 1-1. Dat <laughs> <Bastia, maar totstuk> dat zal waar, mooi zijn. Waar hoop jij op? Ja, ik hoop dan ook uh, op een gelijkspel, een 0-0, denk ik. Ik ga voor 2-0 voor Nederland. Bastiaan uh, Riemersma, hoofd uh, jeugdopleiding bij Willem II. Dank je wel. En dag natuurlijk dag. ook algemeen dagbladjournalist Sjoerd Mouzut. Dank jullie voor jullie tijd. Veel, gen veel genot vanavond bij uh, Portugal tegen Nederland. En zometeen meteen Radio 1 vandaag met Jan Bon. Tot morgen. <totstuk> NTO Radio 1. Afvalscheiden als goddelijk ritueel. en de veelbesproken Netflix-serie Wild Wild Country. Daarover gaat de nieuwe aflevering van Brain Wars Radio. Met Stefan Sanders, filmjournalist Gavi Keizer, schrijfster Nia Weijers en filosoof Lisa Doeland. Brainwars Radio is vandaag vanwege een voetbalwedstrijd niet op de radio te horen, maar vanaf 7 uur wel te beluisteren als podcast via radio1.nl/podcast Brainwars Radio. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist met aandacht en deskundigheid. cdc-tandzorg.nl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 De Passion, donderdag om vijf over half negen, live op NPO 1. Heldere teksten Ga naar klinkende taal.nl. Klinkende taal, een product van Lo van Eck.